Diocateert met het nos journaal In het Griekse parlement wordt druk gedebatteerd over de vraag of het referendum dat premier Tsipras gisteren aankondigde door moet gaan. Tsipras wil dat de Grieken zich uitspreken over het reddingspakket voor het land. Of dat nog op tafel ligt, is onduidelijk. Vanmiddag mislukten de onderhandelingen erover. Maar voorzitter Dijsselbloem zei later dat de deur voor de Grieken nog altijd open staat. In het debat dat nu aan de gang is herhaalde Tsipras dat hij het ultimatum van de geldschieters beledigend vindt... en dat hij ervan overtuigd is dat het Griekse volk er nee tegen zegt. Uit de Tunesische badplaats Soes zijn bijna alle toeristen vertrokken na de bloedige aanslag van vrijdag. Hoewel de bewaking flink is opgevoerd, zijn er nauwelijks meer mensen op het strand. Het getroffen hotel is helemaal leeg. Vrijdag liep een man het strand van Soes op en schoot zeker 39 mensen dood... 18 doden zijn inmiddels geïdentificeerd. Het zijn 15 Britten, een Ier, een Belg en een Duitser. Twee gewonden verkeren nog in kritieke toestand. In Kuwaitstad hebben duizenden mensen de begrafenis bijgewoond van de slachtoffers van de aanslag van vrijdag op een Shiïtische moskee. Bij de aanslag na het vrijdagmiddaggebed kwamen 27 mensen om het leven. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Islamitische staat. In Taiwan zijn ruim 200 mensen gewond geraakt door een brand tijdens een festival in een amusementspark. Ruim 80 bezoekers liepen ernstige brandwonden op toen vanaf het podium gekleurd poeder de lucht in werd gespoten. Waarschijnlijk raakte het poeder de hete lampen, vatte het vlam en ontstond er een stof-explosie. Het pretpark is voorlopig dicht. Het weer vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar graad of elf. Morgen begint met zon. Later wordt het bewolkt en kan wat lichte regen vallen. Het wordt 19 tot 24 graden. Maandag valt nog een bui. Later in de week wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je Text TV, op kanaal 45. Dan is het sentiment. On the cou, c'est au mercure au cou, Oh, oh, oh ouais, je... in blue light Listen to the mariachi play at midnight Are you with me Are you with me I'm gonna